NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Lieselot Taggers en weginspecteurs op de snelweg in. Dat zijn ze in WNL op zondag. Veel files ontstaan door ongelukken of door auto's met pech. Als bergers sneller kunnen ingrijpen door vrakstukken of brokstukken op te ruimen... loopt het verkeer minder snel vast, denkt de minister. Ze heeft 100 miljoen euro om iets aan de files te doen... en zij binnenkort meer maatregelen te zullen nemen. In Madrid zijn 26 mensen gewond geraakt toen het plafond van een de nachtclub deels instortte. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vannacht rond twee uur toen er veel mensen in de club waren. In de vloer van de bovenste verdieping zit een gat van zo'n 16 vierkante meter. Een deel van die verdieping is afgezet. Er wordt naast een politieonderzoek ook een bouwkundig onderzoek gedaan. De olietanker voor de kust van Shanghai, die sinds vorige week in brand stond, is gezonken. In de afgelopen week werden drie doden van de tanker gehaald en werden nog 29 bemanningsleden vermist. De Iraanse staatstelevisie zegt dat er geen hoop meer is op overlevenden. De tanker vervoerde oliecondensaat van Iran naar Zuid-Korea. Op 6 januari kwam de tanker voor de Chinese kust in aanvaring met een vrachtschip uit Hongkong, waarna de brand uitbrak. Na een vulkaanuitbarsting op een eiland voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea worden 1500 inwoners van twee eilanden naar het vasteland gebracht. De vulkaan op het eiland Kadovar werd ruim een week geleden actief. Toen werden de 600 bewoners al naar buur eiland blub blub gebracht. Vrijdag explodeerde de vulkaan en daarom wordt nu ook dat eiland geëvacueerd. Het weer in het zuiden zonnig. In de rest van het land is het nog grijs door lage bewolking. In het noorden blijft dat mogelijk de hele dag zo. Het wordt vanmiddag 2 graden in het noorden en zo'n 6 in Limburg. Morgen gaat het van het westen uit regenen. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 find one better Can't you see that love is blind? Don't you her like Sipping a whiskey need Highest floor of the Bowery Great. Singing on my own. Now I can't find a key without you. And now you're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 Ik wil je wel Ik wil je baby. baby. baby. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> to stay so turn out to me